van Brakel met het NOS-journaal. De Nationale Dag van Rauw is van Liepen daarmee in een stille tocht voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Ook op andere plaatsen in het land werden herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. In Amersfoort kwamen honderden mensen samen voor een speciale kerkdienst. De eerste veertig kisten met slachtoffers kwamen vandaag aan op vliegbasis Eindhoven. Ze zijn daarna naar Hilversum gebracht, waar ze worden geïdentificeerd. Langs de route van de rouwstoet hadden zich tienduizenden mensen verzameld. De komende dagen landen elke dag om vier uur twee vliegtuigen op vliegbasis Eindhoven met lichamen van de slachtoffers van een vliegramp. Morgen komen zeker 74 slachtoffers aan. De aankomstceremonie zal hetzelfde verlopen als vandaag. Morgen worden de vliegtuigen opgewacht door een lid van het kabinet en ook zal een trompetist de Last Post spelen. Een pro-Russische rebellencommandant in Oekraïne erkent dat de separatisten de beschikking hadden over het Buk-raketsysteem. Dat is het systeem waarmee vermoedelijk het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines is neergeschoten. De rebellencommandant zegt ook dat de raketten mogelijk vanuit Rusland naar Oekraïne zijn gebracht. Noorwegen overweegt miljarden weg te halen uit Rusland. Het Noorse staatsfonds doet dat als er nieuwe sancties tegen Rusland worden afgekondigd. Gisteren drongen de Europese ministers van Financiën aan op nieuwe sancties. Ze vinden dat Rusland onvoldoende afstand neemt van de pro-Russische separatisten in Oekraïne. Hamas roept op tot een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Zo'n bestand moet humanitaire hulp mogelijk maken. Hamas wil een paar uur rust om gewonden te evacueren... en medicijnen en brandstof naar de Gazastrook te brengen. Een volledig staakt het vuren is voor Hamas nog geen optie. Eerst moet Israël stoppen met zijn offensief. Het weer, vannacht overal droog, koelt af naar een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, met in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Ik vind het zelf een mooie titel, Language of the Soul van Steven Vitali. En ja, daar gaan we mee beginnen. En dan komen er nog 14 andere werkers, peacefulradio.eu. Dan vind je de playlist en dan kun je het allemaal ook verdere informatie krijgen over deze prachtige muziek. Veel luisterplezier. ala tariye so see i get Bullumore, tot in en op, bodet het sar <speaking in Hebrew> ga It is